Aan de hand van al die onderzoeken bekijkt Opstelte... welke conclusies hij moet trekken voor het legaal wapenbezit en het toezicht erop. Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan de Rijn heeft een bezoek gebracht... aan het winkelcentrum waar zaterdag de schietpartij was. Hij sprak lof uit voor de winkeliers die hun deuren vanochtend weer openden. Ik heb grote bewondering voor hun moed, zei Eenhoorn. De ondernemers toonden volgens de waarnemend burgemeester... kracht door een eenheid te vormen. De winkeliers hadden de keuze gekregen of ze hun winkel weer zouden openen. Verreweg de meesten deden dat. In het winkelcentrum is een plek ingericht... waar mensen respect kunnen betuigen aan de slachtoffers. De politie heeft twee Britten opgepakt... voor een dodelijke schietpartij in Breda. Bij die schietpartij vorig jaar zomer... kwam een jongen van 12 om het leven op een woonwagenkamp. De woonwagen waarin de jongen woonde... werd door een groep mannen met automatische wapens onder vuur genomen. De ouders van de jongen bleven ongedeerd.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 De militairen in Havelte schaarden zich achter de eisen van de vakbonden. Zo bleek tijdens de bijeenkomst. Verdient het personeel met zoveel loyaliteit en verandertsgezindheid... zo'n behandeling? Nee. nee. En daarom, beste mensen, eisen wij geen gedwongen ontslagen. Goed sociaal beleid. Zo lang blijven als nodig is en zo snel mogelijk weg als gewenst. De komende maanden zijn er nog 29 lokale bijeenkomsten... tegen de defensiebezuinigingen. Op 16 juni is er een landelijke manifestatie in Den Haag.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Na de verwoestende aardbeving en tsunami hebben tienduizenden Japanners hulp nodig. No Alles wat we nog hebben zijn de kleren die we aan hebben, zeggen deze mensen. Help Japan en kom morgen naar het benefietconcert en de wedstrijd Ajax Shimizu. Puin, puin en nog eens puin. Zover het oog reikt. Ga naar nederlandhelpjapan.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Gruutke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, wat zullen we eten? Deze keer gaan wij pesto maken. Lekker vers, niet uit een potje. Basilicum, parmezaan, bijenboompieten, knoflook en olijfolie. MUZIEK kan. Het kan zomaar zijn dat de nostalgie toeslaat als u deze tune hoort. want tientallen jaren werd het programma De Groenteman met groenteprijzen en recepten uitgezonden. Karin Luijten is vanmiddag te gast. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. We gaan vanmiddag praten over uw nieuwste kookboek, De Keuken. Ja. Allerlei recepten en maaltijden waar mensen dierbare herinneringen aan hebben. Ja. Wat, wat, wat, waar moet een recept aan voldoen om in dit boek terecht te komen? Um, nou, ik moest het lekker vinden. U moest het lekker vinden? Oh. <laughs> ja, dat was mijn, een van de criteria. Nee, ik, ik, ik ben op zoek gegaan naar mensen die een, een mooi verhaal hadden rondom een gerecht. En dat kon van alles en nog wat zijn. Maar het, het was belangrijk dat ze wel een reden hadden waarom dat gerecht voor hun zo bijzonder was. Maar was het uh, gerecht belangrijker dan het verhalen van de zon? Uh, het is de combinatie. Soms vond ik het gerecht minder spannend, maar was het een heel prachtig verhaal. Toch maar in het receptenboek. Ja, dus uh, soms moet je even een keuze maken, maar... De voordeelurenkaart kan straks niet meer gebruikt worden in de avondspits. Verschillende reizigers hebben tegen deze verandering geprotesteerd. En om de voor- en tegen euh, met elkaar af, tegen elkaar af te wegen, praten we met bestuurslid Chris Vonk van de reisorganisatie Rover. Goedemiddag, meneer Vonk. Goedemiddag. Verschillende reizigers hebben Rover opgeroepen deze gang van zaken niet te accepteren. Wat gaat u met die kritiek doen? Uh, we zijn on ondertussen al in onderhandeling met de spoorwegen. En een van de zaken die in ieder geval uh, ervoor gezorgd wordt... is dat je nu met je oude voordeel, urenkaart in ieder geval... wel in de middelspies met 40% korting mag blijven rijden. Dus dat heeft u mooi weten te regelen. Dat hebben we in ieder geval binnengehaald. Koningin Beatrix is vandaag aan een vierdaags staatsbezoek aan Duitsland begonnen. Historicus Fick Meijer verdiepte zich in de relatie tussen Nederland en Duitsland. En daar horen we straks meer over in onze rubriek De Tijdmachine. Fik, goedemiddag. Goedemiddag. Het is pas de tweede keer las ik dat mm -hmm. ze naar Duitsland... Gaat althans op staatsbezoek. op staatsbezoek. De eerste keer was in 1982. Dus kort na haar uh, troonsbestijging. Ja. En je zou dit een beetje, dit bezoek 2011, kunnen zien als de cirkel is rond. En dat nu het einde nadert. En dat nu het uh, nieuwe Duitsland natuurlijk aan bod is. Want ja. dat is natuurlijk het grote verschil tussen het eerste staatsbezoek. Dat was nog de Duitse Bondsrepubliek. En nu natuurlijk het herenigde Duitsland. Dus het is, alle reden is ervoor om daar eens heen te gaan. De Tweede Kamer debatteert morgen over een verbod op ritueel slachten. Volgens Esther Ouwehand betekent het verbod een enorme vooruitgang voor het dierenwelzijn. Volgens NRC-columniste Rosanne Hertzberger is het een aantasting van de godsdienstvrijheid. Ze gaan zo meteen met elkaar in debat. Mevrouw Hertzberger, u neemt het op voor het ritueel slachten? Ja, zeker. Ik vind dat uh, nou, de godsdienstvrijheid wel wat verdediging kan gebruiken in deze zaak. Dichter bij de dag is vandaag Rickert Zuiderveld. Zijn gedicht over wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking? U kunt reageren via de mail, dit is de dag@eo.nl, of via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Chris Vonk van de reizigersorganisatie Rover. Ja, de NS gaat uh, wat veranderen aan de voordeelurenkaart. Op dit moment is er één voordeelurenkaart. Wat is nou de grootste verandering? De grootste verandering is dat in de middagspits uh, de korting van 40% uh, gaat vallen. En daar zijn we sowieso tegen. Er, een, ander, een voordeel daarvan is dat er nu zes verschillende soorten kaarten komen... waarbij er wat meer keuzevrijheid is. Maar ja, de grootste keuzevrijheid die er is, is dat je dan op zijn uiterste in de spits met 20% korting kan rijden. Maar dan moet je elke maand 20 euro neertellen om alleen met die korting te mogen ja, rijden. Dus je hebt nu een voordeel urenkaart. Die kost hoeveel per jaar? Die kost 55 euro per jaar. En, en daarvoor mag je 40% korting reizen in de middagspitsen. Nou, in de ochtendspits is het nooit met korting nee, geweest. Dus vanaf 9 uur mag je met 40%, mag je met 40 korting, 40 reizen, procent korting reizen? Ik zag een rijtje van al die verschillende kaarten in de krant. En ik dacht bijvoorbeeld al nou, moet ik me daar nou helemaal in gaan verdiepen? Nee, zou ik ook niet doen. Uh, kijk, uh, de mensen moeten kijken welke kaart er hun verdelig is. Uh, met name voor gezinnen en zo kan het wel vaak verdeliger zijn... want die kunnen in de weekenden dan een heel goedkoop reizen... en dan mogen de kinderen voor niks mee. Dus daar scheelt het wel wat voor. Alleen voor de bestaande voordeeluren-kaarthouders... Uh, is die 40% korting in de middagspits wel heel belangrijk. Waarom doet de NS dit? Uh, met name het economisch belang. Want dan krijgen ze in de middagspits minder reizigers. En daarvoor hoeven ze dus minder treinen te laten rijden. En ja, je moet in de spits de meeste treinen laten rijden. En dat kost heel veel geld natuurlijk. Is want die staan, dat... een deel van de dag staan ze gewoon aan de kant. Het ja. is heel erg oneconomisch. Maar is het zo dat hij ook gewoon te vol zit dan, nu in de spits? Dat ze... Hij zit nu in de spits al heel erg vol zijn treinen. Ook in de middagspits? Uh, ja, waarbij je moet staan. Uh, oh. En uh, daardoor willen ze een aantal reizigers eigenlijk... via zo'n actie proberen om buiten de spits te laten rijden. Maar ja. Voor een aantal mensen kan dat gewoon niet. Nee. Zijn hier mensen aan tafel met een voordeelurenkaart? Ja, al ja, voordeel, oh, jaren. En de meneer en de meneer oh, Rond, natuurlijk. ja, en, en ben je daar erg door teleurgesteld? Door uh, wat de nou, doet? Ik ben daar wel door teleurgesteld. Ik heb er ook altijd gebruik van gemaakt. Ik weet, toen ik bij de universiteit werkte, had ik nooit zo'n hele vroege meldingsplicht. Dus je nam altijd een trein van negen uur. <hijen> en ik was er om half tien, kwart voor tien in Amsterdam. Heerlijk rustig in de trein. En dan s'avonds laat terug, want ik, ik ben niet zo'n ochtendmens. En ik vond het heerlijk, ik vind het nog heerlijk. Gisteravond heb ik er ook nog gebruik van gemaakt. Ik vind het een, een prachtige uitvinding. Maar als je na negen uur gaat en s'avonds laat terugkomt... heb je geen probleem met deze wijziging. Nee, geen probleem, die krijg je dus wel... als je dus om vijf om uur terug ja, maar ja, dan heb je een hele korte dag. He dag hoor. Als je na 9 uur pas gaat en dan 5 uur alweer ja, terug dan... Uh, dan uh, Ik krijg dag. toch een heel verkeerd beeld van de universiteit. Meneer Fonke, u zat wel aan tafel bij de onderhandelingen bij de NS. Had ja. u er niet een stokje voor kunnen steken? Uh, nou, dat officiële stokje, dat moet nog gestoken worden. Want er is nu een adviesaanvraag natuurlijk. Uh, en uh, via de wet uh, moeten wij uh, samen met andere consumentenorganisaties... landelijk nog een advies uitbrengen. Dat moet rond 6 mei gebeuren. Het advies zal ook zijn, voer die korting in de middagspits niet in. We hebben al wel een voorschotje gehad, dus wij met name... Als we hebben er wel voor gezorgd dat mensen die nu al een voordeelurenkaart hebben... dat die gewoon in de middagspits hun 40% korting houden. En uh, omdat het pas in 1 augustus ingaat... raden we ook zoveel mogelijk mensen aan die nog geen voordeelurenkaart hebben... Dan nog gauw eentje te kopen, want dan hou je 40% ja. korting gewoon. Maar ik snap het wel, het is gewoon hartstikke druk in die spits. Als je, als je uh, tijd hebt om later naar je werk te gaan of later naar huis te gaan... doe dat lekker, hou ons te buiten. Ja. Ik snap het wel. Ja, dat, deels, deels snap ik dat ook wel. Maar je zal maar uh, in de middag uh, op, op familiebezoek gaan. Dan ga je wel na negen uur weg. Dat is dan meestal wel handig. Nou, dan blijf je lekker maar dan, eten op familiebezoek. Ja, maar Combinate dan, ben je, dan ben je toch weer gewonnen dat je van vier tot half zeven niet met die trein mag rijden. En dat is heel erg vervelend. En ja, mag wel, moet je iets meer betalen. Ja, nou wij. iets meer, 40% meer betalen. Dus, uh, en daar zijn we minder blij mee. En ja, het is juist de bedoeling... zoveel mogelijk mensen in de trein te krijgen. Ook uit milieuoverwegingen. Uh, in de grote steden waar het rond de allemaal vijf staat. Is, is, wordt die vooral gebruikt door ouderen deze kaart? Nou ja, hij wordt wel door ouderen gebruikt, maar er zijn een heel wat andere mensen ook die hem gebruiken. Ja. He? want hij is heel erg handig. Maar natuurlijk. ouderen kunnen makkelijker plannen dan mensen met werk. Dat, dat is zo, maar uh, je moet niet gebonden zijn altijd aan, natuurlijk, uh, aan dat je in de spits niet mag reizen, want dat is heel erg vervelend. Kunt u, er wat aan, kunt u er tegen, ervoor gaan liggen? Want u zegt het is nu een advies, wij moeten daar nog mee instemmen, wij zijn betrokken bij dat overleg bij de NS met meerdere partijen. Heeft u een soort veto-recht? Uh, geen veto-recht, het is een adviserende rol uh, die wij hebben en uiteindelijk is het aan uh, de minister van, van Infrastructuur en Milieu. Ik moet nog steeds wennen aan de term in plaats van verkeer en waterstaat. Mevrouw Schultz van staat, uh, Haag is die moet uiteindelijk de beslissing nemen. Dus we gaan in ieder geval pogen, samen met andere consumentenorganisaties... we zijn er sowieso tegen, om te zorgen dat het niet doorgaat. Want... Maar even aanvullend op de vraag van Thijs van den Brink. Is er iets bekend hoeveel mensen die dus niet het soort arbeidsproces nodig hebben. Hoeveel mensen intussen vier, een half zeven, in die trein zitten? Dus mensen nee, die dat hebben... is, dat is, misschien bij de spoorwegen wel, maar dat zijn allemaal bedrijfsgegevens en daar krijg je nooit inzicht in. Uh, maar, maar jullie hebben een paar onderzoek naar gedaan? Nee, er zijn een paar miljoen mensen die zo'n voordeelurenkaart ja, hebben. Dus, een, uh, een paar miljoen? Ja, een paar miljoen, dus. miljoen zijn er. Ja, ja. Ja. En u zegt nu tegen die mensen uh, kopen er een voor 1 augustus, Christus. maar ik heb er zelf ook een, je moet hem elk jaar vernieuwen. Verandert de NS dan niet gewoon de voorwaarden Nee, kaart dat, hebt? dat mag niet. We hebben met de NS afgesproken, dat gewoon de mensen die er nu eentje hebben, althans tot 1 augustus. En die hebben een voordeel, Urenka, die krijgen zonder enig probleem gewoon voor de eerste komende jaren gewoon 40% korting. De de komende jaren blijft ook Ja, het blijft gewoon langer doorgaan. Dat is de deal wat... die we gesloten ja, hebben. En hoe lang gaat strekt die garantie zich uit? Heeft u daar ook uh, over? Dat, kun... uh, dat weet ik nog niet precies, nee. Maar het is in ieder geval voor een fix aantal jaren is afgesproken dat het uh, garantie blijft op 40% in de avondspits. Ja. U zegt, dat is de deal die we gesloten hebben, dat suggereert dat dat klaar is? Nee. Wat Je kan niet eerst een deal sluiten en dat, dan nog weer nee, gaan dat hebben we, dat nou. hebben we vooraf uh, gezegd. Kijk, we hebben vooroverleg gehad. Uh, met de spoorwegen. Voor het officiële adviesaanvraag komt. En toen hadden ze dat als opstaan, Dat zou helemaal vervallen in de middagspits. Uh, en toen hebben wij meteen al gezegd. daar gaan we daar een heel hoop herrie over maken. En, uh, en toen schrokken ze en zo? Toen, schrokken ze, toen zijn ze inderdaad geschrokken. En toen hebben ze aan ons gevraagd, komen jullie nog een keertje langs? En uh, wat zouden jullie ervan vinden als we de bestaande reizigers toch nog 40% korting uh, geven? Dus uh, ja. dat is in ieder geval pas een stukje wat je gewonnen hebt. Ja, en als je nou de verschillende kaarten als u, die er nu gaan komen, hoeft je niet allemaal te noemen hoor, maar naast elkaar leggen. Geen is ook je... niet uit mijn hoofd. Nee, oh, <laughs> nou, als u al niet eens uit uw hoofd kent. Kun je er als treinreiziger ook nog profijt van hebben? Ja, je kan er zeker profijt van. Als je bijvoorbeeld veel vaak in het weekend weggaat of zo, dan kan je uh, zorgen dat je in het weekend altijd 40% korting hebt. Of het is zelfs ook een mogelijkheid, moet je wel een hoge basistarief betalen... dat je met een heel gezin vrij mag rijden in het weekend. Ja, dus uh, dus, dus die mogelijkheid al... zit er ja. ook in. Ja. Is het al met al nou een verbetering of een verslechtering? Uh, ja, het is deels een verslechtering, deels een verbetering. De voor verbetering... Een verslechtering, voor mij een verbetering, ja, denk de ik. De verbetering is dat je... Ik kan eindelijk zitten. Jij gaat met de fiets. <laughs> de verbetering is dat je natuurlijk meerdere keuzes hebt. Dat je dus voor jezelf kan kiezen wat je het beste... Beste wil. De verslechtering is dat je die korting in de middag in de avondspits gaat vervallen. Ja. En, uh, en wat Thijs eigenlijk ook al zegt. Ja, voor die mensen die in de spits reizen, die zullen wat minder uh, reizigers, wat minder uh, andere reizigers ja. tegenkomen. En dus eerder gezien en die weer... Maar wij zeggen van dan moet je maar zorgen dat de capaciteit voldoende is. Ja, want dat is ook een ander probleem. Dat is een ander probleem. En dat, daar willen ze juist op inspelen. We hebben wat minder treinen nodig, maar dat is een zaak omdraaien natuurlijk. Goed, gaat u nog even door met onderhandelen. Ja. Moslim slachten ritueel, wat in de praktijk betekent dat het dier op het moment van de slachting nog bij bewustzijn moet zijn. Aan deze Europa-onwaardige praktijken willen wij een halt roepen. Onverdoosd slachten mag niet kent misschien de stem van Philip de Winter van het Vlaams Belang. Ook in België speelt de kwestie van het onverdoofd ritueel slachten. Daar gaan we over praten, want de Tweede Kamer debatteert er morgen over. Die wil het verbieden. Er lijkt een Kamermeerderheid voor zo'n uh, verbod te zijn. Volgens Esther Hohand, Ouwehand van de Partij voor de Dieren... betekent het verbod een enorme vooruitgang voor dierenwelzijn. Volgens NSC Next-columniste Rosanne Hetzberger is dat allerminst het geval. En zij zegt het is een stevige aantasting van de vrijheid van godsdienst. En beide dames zijn bij ons te gast. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Nou, we gaan in debat. Mevrouw Alhand, ja, een beetje raar om u aan te sluiten bij Philip de Winter misschien, maar heeft hij een punt? Nou, ik uh, voel me inderdaad niet uh, tot de groep die uh, Philip de Winter meent te vertegenwoordigen. Uh, het gaat er ons om dat er voor de bescherming van dieren al heel weinig wettelijk geregeld is. En het weinige, de weinige bescherming die dieren dan kennen is, dat is voorgeschreven al decennia lang. Dat ze voorafgaand aan de slacht buiten bewustzijn moeten worden gebracht. Zodat ze uh, de slacht niet bij bewustzijn hoeven mee te maken en dus pijn uh, bespaard blijft. Zo veel al, mogelijk. Zoveel Dat is nu al zo, zegt u? Dat is al zo en er is één uitzondering en dat is voor, uh, uh, omwille van de godsdienstvrijheid voor uh, uh, israëlitische uh, rituelen. en uh, De islamitische rituelen is dus een uitzondering... En mag die verdoving achterwege blijven. En wij vinden dat niet langer gerechtvaardigd. Hoe vaak gebeurt het? In totaal gaat het om zo'n 2 miljoen dieren per jaar in Nederland. 2 miljoen dieren per jaar. Uh, Rosanne uh, Hetsberger, jij schreef vanmorgen een vlammende column... of een vlammend artikel, artikel. in het NRC ja. Next. De eerste zin was... Uh, het militante atheïsme is in opkomst. De ja. Kamermeerderheid kan zich nu zelfs beter inleven in een kip... dan in een gelovige. Ja. Vertel. Nou, ik denk dat het... Um een uh, sterk staaltje symboolpolitiek is, eigenlijk. Uh, je hoort heel veel kamerleden die meestemmen, hoor je zeggen... Uh, godsdienstvrijheid rechtvaardigt nog niet het lijden van een levend wezen. Maar laten we wel wezen dat jij zin hebt in een biefstukje... rechtvaardigt al het lijden van een levend wezen. Want die dat, maken we ook dood, bedoel je? Die maken we ook dood. En de reguliere slacht is ook absoluut niet pijnvrij. Dat wil de Partij van de Dieren wel graag doen geloven. Dat, dat die rituele slachten, dat de dieren daar in naam van God worden doodgemarteld. Maar dat is natuurlijk de reguliere praktijk. Is natuurlijk uh, niet bepaald een vredelievende euthanasie. Dus, uh, Hoezo en uh, hoe gaat dat dan? Nou, daar krijgen we, nou, bij kippen bijvoorbeeld is het, is het verschil miniem. Want kippen kan je helemaal niet goed verdoven. Dus wat ze in de reguliere praktijk proberen, is dat dan met stroomstoten uh, in het hoofd. proberen ze die kip dan te immobiliseren. Dus ja, dan dat is ook al niet lekker, uit. zeg je, een stroomstoot in het nee, hoofd. Nee, absoluut niet. Nee. En kijk, bij koeien, bij, bij, bij koeien zie je dan nog wel uh, een verschil. Maar uh, omdat dat wat moeilijker is om die te fixeren. Maar in principe is het helemaal niet zo, uh, helemaal niet zo pijnlijk. En natuurlijk haalt de Partij van de Dieren allerlei wetenschap aan. Maar de wetenschap is er helemaal niet zo zeker over dat, uh, dat het daadwerkelijk zo ontzettend veel meer pijn is. Nee, hij zegt, uh, hij zegt het verschil tussen verdoofd uh, slachten en ritueel slachten is niet zo groot, vermoedelijk. Nou, en zelfs. Maar, maar ik denk dat we onze vraag moeten stellen. Dus stel eens dat we even niet kijken naar de wetenschap. Wat vinden we acceptabel? Want uh, laten we wel wezen... We, uh, ja, ik wil heel graag wel even kijken naar de wetenschap... voordat het misverstand uh, ook vanmiddag weer, weer verder wordt uh, bevestigd. Mevrouw Alhant, ja. ja. Er uh, is uh, een verschillend wetenschappelijk onderzoek gedaan. En uh, er zijn uh, de Europese Vereniging van Dierenartsen... de Nederlandse Dierenartsen, Britse organisaties... de consensus binnen de wetenschappelijke wereld is... dat uh, als je die verdoving achterwege laat... dat er sprake is van onaanvaardbaar lijden. Er zijn een paar onderzoeken... Die wat genuanceerder doen. Maar waar ik het over heb, zijn de uh, alomvattende conclusies die dus ook die onderzoeken hebben beoordeeld. Ja, wetenschappers hebben nooit het concluderen is... dat iets onaanvaardbaar is. Hè? Nou, ja, concludeert staat... dat iets aanvaardbaar is of niet? Dan nou ja, goed. Dat zijn, dat zijn wel de yes, uitgangspunten van uh, bijvoorbeeld de Europese Verenigde Dierenartsen, de EFSA, de Europese Voedselautoriteit... en Er is een heleboel rapporten u dus gedeeld, vermoed ik. Het, het is een, helaas een mythe en een hardnekkig fabeltje dat uh, in, uh, in stand wordt gehouden. Dat het verschil niet zo groot te zijn. Okay. Dat er op de reguliere ja, slagmethode af... ook veel uh, aan te merken is. De Partij voor de Dieren is de eerste die het ja. toegeeft. En ook de eerste. En we staan ook vooraan om daar voortdurend kritische vragen over okay. te stellen. Ook regulier moet het absoluut beter. van Hetzbergen? Maar daar, kijk, daar verschillen we in van. Ik, de wetenschap is wat, wat ik heb gelezen. Er zijn artikelen inderdaad, die meer pijn laten zien. Er zijn artikelen die minder pijn laten zien. Kip en is het. De vraag is hoe belangrijk je dat grond. Nou, dat grondrecht van de godsdienstvrijheid nog ziet. Ja precies, laten we even aannemen voor het gemak het is wel erger. Dat, dat praat maar net iets makkelijker. Het, kijk, als, als uh, religieuze mensen inderdaad dieren doodmartelen ja, dan misschien moet het inderdaad ingeperkt worden. Maar stel dat het een fractie meer pijn is. Een soort pijn die bijvoorbeeld ganzen ook voelen als ze vet worden gemest voor de foie gras die we eindeloos in restauranten verkopen. Waarom recht, lijkt alles dierenleed te rechtvaardigen behalve godsdienstvrijheid? En in uw strijd tegen dierenleed lijkt het wel alsof u juist uh, het uh, de rituele slacht als eerste aanpakt... omdat het zo makkelijk is om daar een meerderheid voor te krijgen. Nou ja, nog een oh. misverstand. Ik, kan, uh, ik heb het artikel gelezen van mevrouw uh, Herzberger. en het lijkt inderdaad alsof de Partij voor de Dieren... één strijd heeft gekozen en dat is die tegen het onverdoofd slachten. Ik kan haar geruststellen, want de andere voorbeelden die ze noemt... Uh, bond, de bio-industrie, de hoeveelheid vlees die we eten... en wat dat betekent voor dieren. Ja. Want met die hoeveelheid vlees die we eten... kun je niet diervriendelijk een houderij inrichten... laat staan slachten... Dat, dat is onze omvattende strijd. Daar doen we heel veel ja. tegen. En dit is dus een van de dingen die we ook doen. En juist het voorbeeld van Foie geeft nou juist aan... de uh, productie van Foie is ook in Nederland niet toegestaan. Ja, dat zofukkerij. vinden we met z'n allen onder, uh, niet gerechtvaardigd. Net zoals Fokkerij ligt een uh, wetsvoorstel in mm -hmm. de Eerste Kamer nu. De SP mm -hmm. heeft dat ingediend. Mm -hmm. Dus er, zijn, er is een brede discussie over wat we gerechtvaardigd vinden... om dieren aan te doen. Nogmaals, dieren kennen heel weinig bescherming. Mm -hmm. Dit is er één van. En wij vinden het dus niet rechtvaardig om daar naar uitzondering uh, op toe te passen. Maar van de Partij van de Dieren geloof ik het nog wel inderdaad... dat, dat jullie zo monomaan met dierenleed zijn... dat het niet uitmaakt wie er, wie er op je pad staat. Maar van um, die partijen die voor dit wetvoorstel meestemmen... Daar, daar lijkt het toch wel zo te zijn. Ik weet niet of, ze zo snel, zeg maar, of je zo snel een meerderheid zou krijgen in de Tweede Kamer... bijvoorbeeld op een verbod op het verkopen van bond. Want dan loop je Victor en Rolf voor de, voor de voeten. En dat dan, zijn modeontwerpers, hè? Uh, ja, uh, sorry, de modeontwerpers ja. Victor en Rolf uh, voor de voeten. En dan... Uh, U zegt het is een dat gebied er... waar weinig weerstand is. Nou, er is enorm veel weerstand. Alleen de, mensen, alleen de orthodoxe joden en moslims... daar bestaat niet meer zoveel sympathie voor. Dus je ziet dat de confessionele partijen... in de, in de Tweede Kamer ontzettend klein zijn. En ik denk dat nou, D66... Je ziet bijvoorbeeld bij D66 en GroenLinks... die staan recht voor de rechten van Wilders... om te zeggen wat hij wil, hoe afschuwelijk ze het ook vinden. Ja. Waarom staan zij niet recht voor de rechten van gelovigen... hoe afschuwelijk ze het ook vinden, om dat te verdedigen? Ja, want bent u zelf gelovig? Waarom, waarom bent u zich er zo nou, op? Ik ben liberaal-Joods, dus, dus ik, ik doe Joods, zeg ik altijd. Maar de, ik, ik eet kosher, kosher staal, dus uh, t, t, dat heeft er voor mij... Ik ken wel orthodoxe Joden, dus misschien kan ik me wel wat beter... Verplaats in hen. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik heel veel van die fundamentalistische uh, ja, dingen die orthodoxie jou doen, vind ik verschrikkelijk, dat, dat vrouwen in synagoges achter een hek moeten zitten en zo. Nou ja, goed, daar kan ik me helemaal niet in verplaatsen. Maar waarom vindt u dan toch dat dit zo'n aangelegen punt is? Nou, omdat ik die fractie meer leed die, uh, die er in de rituele slacht plaatsvindt, dat ik dat niet vind op te opwegen tegen het inperken van... Een van een, oh ja. een, een fundamenteel Oké, okay, mevrouw Ouwehand, wilt u daar eens op reageren? Ook, ja. We gaan er even vanuit dat de dieren inderdaad meer lijden. als je ze ritueel slacht. Dat, uh, dat ja, zal best meer pijn doen. Maar er staat iets tegenover, zegt mevrouw Ouwehand. namelijk dat uh, de, het recht op godsdienstvrijheid wordt ingeperkt. Ja, nou kijk, en dat is de keuze. We kunnen, je kunt de discussie, wat mij betreft, niet voeren over de wetenschappelijke consensus. Dat staat vast dat er uh, sprake is van extra lijden. en dat is uh, behoorlijk. Dat moet je volgens mij vaststellen. En dan is daarna de vraag: ben je bereid om ervoor te kiezen. om te zeggen, nou, dat extra lijden dat staan we niet meer toe om willen van religie. En dat is voor iedere partij een eigen zelfstandige keuze. Ja. Daar staan ze ook in vrij, maar het gaat wel wat ver... om hier partijen als D66 en GroenLinks te verwijten... dat ze wel heel erg makkelijk met dit wetsvoorstel stemmen... en dat ze uh, dus niks meer gelegen is aan de vrijheid van godsdienst. Daar gaat mevrouw Hertzberger wel echt ver. Ik denk niet dat dat aan de orde is. Voor een aantal partijen misschien wel. Maar uh, die veronderstelling dat dat voor de hele Kamer geldt... die nu dit voorstel gaat steunen, vind ik overtrokken. Nou, ik denk dat het wel zeker een, een rol Ik wil nog één ding zeggen, want bijvoorbeeld in de Shigita, in de, in de Joodse uh, slachtregels, ik weet daar weinig van, maar wat ik me heb laten vertellen is dat dierenwelzijn daar echt op een heel groot een uh, hoog, uh, hoog goed is. En dat zelfs slachters, reguliere slachters, regels uit de Shigita hebben overgenomen. Om te zeggen: hé, hey, dit is een goede manier om met dieren op te gaan, om te gaan. En dat de kippenslacht, de Joodse kippenslacht, zelfs diervriendelijker is dan de, re of dan de reguliere slacht. Nee, die maar... is niet diervriendelijker, maar de reguliere uh, kippenslacht in Nederland is afschuwelijk. Dat ben ik met mevrouw Hertsberg eens, maar daar strijden we ook tegen. Maar het gaat het rechtvaardigen. Dat... Dat... u vindt het, uh, uh, dat iemand zin heeft in een kipnugget, dat rechtvaardigt wel dierenleed, maar de godsdienstvrijheid rechtvaardigt geen dierenleed. Nee, maar luister nou. De Partij voor de Dieren is de eerste partij geweest die heeft gezegd... we moeten een, een, een flink aantal minder dieren in Nederland gaan houden. Want op deze manier kun je het nooit diervriendelijk krijgen. We moeten echt met z'n allen ook minder vlees gaan eten. We zijn de enigen die dat hebben durven zeggen. Uh, dus u kunt ons niet verwijten dat wij zeggen... dat kipnuggets uh, en daarvoor dieren laten leiden dat dat gerechtvaardigd is. Nee, we staan juist voorop niet. om daartegen te strijden. En er moet heel veel verbeterd. Maar nogmaals, die weinige bescherming die dieren dan wel kennen, op basis van die consensus, dat als je die verdoving niet toepast, dat er sprake is van extra lijden en behoorlijk lijden ook, maar waarom, dat je daar dan maar waarom, nog uitzonderingen ja? op toepast, dat is gewoon niet langer te verdedigen. Maar waarom is dat lijden voor u meer waard dan de inperking van de godnichtsvrijheid, zoals mevrouw Heetsbergen zegt? Nou, voor ons... Dat is de tegenstelling. Nou ja, voor ons is dat een keuze. Wij vinden uh, de uh, vrijheid van godsdienst heel veel waard. Maar we zeggen wel, hij houdt op waar er uh, sprake is van extra lijden voor dieren, ook voor mensen. We vinden een aantal andere religieuze interpretaties gelukkig in Nederland ook niet aanvaardbaar. Daar is geen enkele discussie over uh, wat een geloofsgroepering ook uh, zou willen. En voor ons geldt dus dat het lijden van weerloze levende wezens daaronder valt. En dat is voor andere partijen een andere keuze. Dat realiseer ik me heel goed. Maar in de uh, Tweede Kamer is een meerderheid die die opvatting steunt. En ja daar zijn we natuurlijk blij mee. Ja. Nou Wat ik zeg is dat je inderdaad godsdienstvrijheid kan inperken, maar dan moet je daar wel een verdomd goede reden voor hebben. Dan moet je daar wel bijvoorbeeld een ander fundamenteel recht, de, vrij, de, de gelijkheid van vrouwen, discriminatie van homo, uh, homoseksuelen, dan, dan mag je daarover gaan nadenken. Maar ik vind dierenwelzijn daar absoluut geen punt. Waarom niet? Waarom uh, is dat niet belangrijk voor u? Nou, het, ten eerste, ik ga nog eenmaal herhalen dat het verschil... Um, in de wetenschap is er niet eenduidig over. En het verschil tussen uh, of je nou een um, verdoving doet. Waarbij je eigenlijk twee stappen doet. Die verdoving gaat ook niet altijd goed. Hè? Dus uh, zo'n pin in je hoofd uh, bij, van een koe. Dat gaat ook niet altijd in één keer goed. Dat is bedoeld om de... te verdoven? Ja, inderdaad. Of het vergassen van, uh, of het, uh, gassen van varkens met CO2. Ja. Nou, dat, dat is ook allemaal niet echt, uh, echt goed. En daarna voelen, er zijn dus sommige dieren dus wel bij, bij kennis. En die voelen daadwerkelijk ja. de slag nog wel. En dan is het even gruwelijk. Dus ik denk dat het een gevecht in de marge is. En ik denk dat mevrouw team en mevrouw Ouwehand... een beetje een ja die symboolpolitiek voeren dat ze stel dat je tegen doodstraf bent dat je dan zegt nee we willen alleen maar mensen gaan ophangen en we gaan de guillotine absoluut verbieden en dat is absoluut een centraal punt in ons beleid want uh, dat is ja. zo ontzettend belangrijk het komt zo ja het is zo'n mar marginaal marginaal stukje leed en daardoor wil en, Daarvoor willen ze de fundamentele rechten inperken. In okay. Wat uh, ja, ja. ik, mevrouw Owend, waar ik erg in geïnteresseerd ben, is: stel dat het morgen wordt aangenomen. Hoe gaat u dat naleven? Uh, komen dan de animal caps, cops van uh, meneer Graus uh, aan de orde? Of hoe moeten we dat voorstellen? Gaat u bij al die slachterijen? Uh, spionnen neerzetten? Want hoe gaat het gebeuren? Nou ja, kijk, er is voor uh, verschillende wetgevingen in Nederland niet heel erg veel draagvlak, maar besluiten we toch dat het uh, goed is om het door te voeren voor belastingwetgeving. Daar is, is dat ook niet iedereen te juichen? Nee, kijk, uh, uh, voldoende toezicht in uh, de veehouderij is al jaren een punt. In dat opzicht uh, zijn we blij dat er uh, uh, in het regeerakkoord is afgesproken dat er uh, in elk geval dierenpolitie komt, dat er tegelijkertijd uh, andere posten voor de weg bezuinigd zijn we kritisch op en die hele invulling van de dierenpolitie zijn kritisch op, maar er komt voldoende handhaving. En ik denk niet dat je uh, uh, dat voor welke wetgeving dan ook als belangrijkste afweging mag nemen, dat als het lastig wordt om het na te leven, dat je dan zegt, nou ja, dan is alles wel toegestaan, want dan creëer je een soort vrijstaat uh, en, en ben je met handen en voeten gebonden ja, als Maar politiek. u geeft dus wel toe dat het lastig te handhaven zal zijn? Ik denk dat er voldoende toezicht moet zijn, sowieso, in de hele veehouderij. En uh, ook daar zijn we voortdurend uh, ja, uh, met het kabinet was, over in overleg. Ik bedoel, als, als er geen toezicht bij is, kan je gewoon uh, doen wat je wil natuurlijk een slager. Dat klopt, maar ik denk dat uh, in het regeerakkoord en ook door uh, onze vragen voortdurend om dat toezicht op pijl te houden, ook in de reguliere slag, dat moet er absoluut uh, bij, uh, de veetransporten, de bio-industrie zelf, uh, zolang die nog bestaat, wat ons betreft, ja. wordt die morgen afgeschaft. Uh, er moet voldoende toezicht zijn en dat, uh, uh, we hebben daar geen, uh, geen twijfels over dat dat wel gaat lukken. Oké, okay. voor Hesberg, u zegt in uw stuk ook, uh, het komt steeds vaker voor dat gelovigen in hun rechten worden ingeperkt. Waar ja. ziet u dat nog meer? Nou, er is uh, Janine Hennis nu laatst weer. Kamer is voor uh, de gewoon... VVD. Uh, ja, voor de VVD. Kamerlid voor de VVD. Die heeft, uh, die heeft nu laatst weer in een interview gezegd... dat ze eigenlijk die godsdienstvrijheid best wel uit de grondwet wil hebben. Uh, dat, ja, om, dat ze wil bepalen wat uh, moslima's naar hun werk aan, uh, aan mogen. Dus dat, wel of geen hoofddoekjes en zo. Ja, ja. dat uh, vrouwen op de gemeentehuis... Uh, ja, dat het zo ontzettend belangrijk is dat ja. die neutraal zijn. Dat ze dan geen hoofddoeken ineens meer op mogen. Nou, je ziet... Uh, en dan nog een, een nog keer tegen... de vraag aan u. U bent zelf niet gelovig, gaf u aan. U doet, nou, ja, nee, u doet nee, Joods. Nou. Waarom bent u? Zich we hebben toch christelijke partijen in ons land die kunnen dat toch ook wel doen? Ja, ik hou me erbij bezig. Ik weet niet. Ik, misschien is het ook omdat ik zelf uh, orthodoxe Joden ken. Misschien. Maar... Ook omdat ik het eigenlijk gewoon... ik vind het hypocriet en ik vind het symboolpolitiek. En daarom wint ik me erover op. Ik hou me bezig met politiek. En als ik dit in de Kamer zie gebeuren, dan denk ik... dit is zo vars. Dat, uh, oh ja. Ja. En dat wilt u dan graag opschrijven en erover praten. Ja, Mevrouw Auwehand, laatste vraag nu. Kunt u er iets bij voorstellen? Bij wat het per gezegd? Of zegt u van ja, ik hoor het allemaal aan... en ik kan me voorstellen dat het uh, haar raakt, maar dierenleed is erger. Nee, ik kan me voorstellen dat je het niet eens bent... met die, uh, die inperking die wij graag uh, zouden zien. Hè? Dat godsdienstvrijheid uh, is onaantastbaar... Maar haar wel, uh, is niet ongelimiteerd. Uh, en daar, daar, wat ons betreft uh, zit daar een grens als het het lijden van levende wezens uh, betreft. Ik kan ja. me voorstellen dat je het daar niet mee eens bent. Uh, maar wat ik wel vervelend vind, is dat in twijfel trekken steeds over dat verschil in lijden... Ja, maar dat, hebben we, nu, en dat en hebben we nu gedaan. Dat gaan we nu niet overdoen. Precies. En het op een hoop gooien van alle andere misstanden in de bio-industrie en doen alsof de Partij voor de Dieren dat allemaal okay. prima vindt, want nee, dat okay. is echt niet het heel geval. We. Mevrouw Hetsbergen wil heel graag nog heel kort iets zeggen. Ja, ik, ik, wil, ik heb nog één vraag aan mevrouw Ouwant. Waar vindt u dat godsdienstvrijheid in wetenschap Welk politiek debat op dit moment vindt u dat godsdienstvrijheid wel wint? Wat vindt u dat wel mag in de naam van godsdienstvrijheid? Want Laatste het lijkt er wel of dat dat, dat nooit nou, het geval wat... is. Nou, ik denk niet dat die conclusie gerechtvaardigd is. Ik ben het wel eens uh, met mevrouw Hetsberg... dat er uh, veel aanvallen zijn op de godsdienstvrijheid. Maar als je dan uiteindelijk kijkt naar de uh, daadwerkelijke debat in de Tweede Kamer... Uh, uh, wordt die vrijheid nog, op dit moment nog niet uh, sterk ingeperkt. En is dit wetsvoorstel het enige waarbij de Kamer okay. gaat zeggen... oké, okay, er zijn levende wezens in het geding en daar houden we op. Uh, ik weet dat er uh, uh, discussie is over hoofddoekjes en boorka's. En het speelt natuurlijk wel, maar ik zie het nog niet sterk gebeuren... Oh. Okay. dat die vrijheid daadwerkelijk wordt ingeperkt. Uw antwoord is helder, Mevrouw hetzelfde, u moet gauw gaan stemmen... want het is dinsdagmiddag en er wordt altijd gestemd in de Tweede Precies. Kamer... dus u kunt niet bij ons blijven, dat is jammer... maar wij danken u voor uw komst en uw deelname aan dit debat. Graag gedaan. En ja, zometeen na het nieuws praten we met Karin Luijten... die een boek schreef over heimweerrecepten... en met Fik Meijer over het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland. Maar eerst het nieuws van half drie, gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal.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 Bij de aanslag op de metro van de hoofdstad Minsk vielen 12 doden. Meer dan 200 mensen raakten gewond. En de politie heeft twee Britten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Breda. Bij die schietpartij vorig jaar zomer kwam een jongen van 1200 leven op een woonwagenkamp. Een van de Britten werd opgepakt in een huis in Amsterdam. De tweede werd aangehouden in een gevangenis in Engeland. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft en de Alfred-Berkelijn-Rode Reis 6 kilometer. De N9, Alkmaar-Den Helder, is in beide richtingen dicht bij Bergen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Radio 1, dit is de dag. Wij vinden het mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Karin Luiten, ze schreef een boek over heimweerrecepten. Historicus Fik Meijer, we gaan zo met hem praten over het staatsbezoek van koningin Beatrix en haar gevolg aan Duitsland. En verder zijn nog te gast bestuursstit Chris Vonk van Rover en NSC-columniste Rosanna Hetsberger. Wilt u reageren? Dat kan via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Karen luidt hier voor mij ligt een mooi rood boekje met de titel De heimweekeuken. Daarin ja. staan heimweerecepten en u zijn het al dat zijn recepten waar mensen een bepaalde herinneringen aan hebben. Ja, geef nou, ze een geef ze een voorbeeld van uzelf. Wat is een heimweerecept voor u? Um, uh, nou die in het boek staat, want ik heb er 99 in staan. Eentje van mezelf. Ik dacht ja mag mag ik mijn eigen verhaal er Tuurlijk. ook in hebben? Is dat ik echt heel lang geleden we gingen op vakantie naar Italië, hadden we een huisje gehuurd en het idee was van nou dan dan ja, dan stuiven we met de auto lekker door en dan overnachten we in Noord-Italië... en dan gaan we lekker eten hè, en dan de volgende dag gaan we rustig door naar dat huisje. Nou, het was natuurlijk file midden in de zomer, dus dat werd allemaal niks. Op een gegeven moment midden in de Alpen moesten we de snelweg af... en het was gewoon zo druk, dus we zaten in zo'n heel... Ja, zo'n Alpenhotelletje met geraniums en uh, dat had nog wel iets charmants. Maar het was negen uur s'avonds en ze hadden niks te eten. Zo van, ja, de keuken was al dicht en ja, met heel veel moeite kwam er dan iets op tafel. Dat was een enorm winterse stoofpot. Had je jullie hè? Dus echt ons, ons vakantiegevoel zakte helemaal in de sokken. Je dacht van ja, zo hadden we dit ons niet voorgesteld. Maar goed, de volgende ochtend, de zon scheen, vielen weg. Dus wij tuften door richting Italië en uh, zo. Nou, en toen zagen we op een gegeven moment een bordje Portofino. En dat had zo'n magische klank. Zoiets als Timbuktu of Zanzibar. Ik dacht, oh, Portofino, nog nooit geweest. Nou, dan gaan we daar lunchen. Nou, dan rijden we dat haventje binnen. En het zijn allemaal huisjes met mooie kleurtjes. En het is dan aan het water. En nou, er waren allemaal terrasjes. Dus zijn we lekker gaan eten. En daar kreeg ik voor het eerst van mijn leven spaghetti met vongole. Dat waren hele kleine schelpjes. En dat was. Ja, zo perfect. Alles kwam op dat moment samen. Van dat je eindelijk dacht, van, ja, dit wilden we. Mm. Dit was het vakantiegevoel. En het dus was iedere appel... keer als je dat nu weer eet, dan... Ja, sindsdien maak ik het ook zelf. En dan denk ik daar gewoon weer aan terug. Van, nou ja, dus dus dat... een heimweerrecept kan op allerlei manieren zijn. Het hoeft niet per se iets te zijn van je grootmoeder. Maar het, ja, kan het kunnen allerlei dingen zijn. Ja. En mensen hier aan tafel, Vic, heb jij een heimweerrecept? Ja, ik heb zeker een heimweerrecept. Uh, naar mijn moeder, uh, toen wij als kinderen op de lagere school zaten... en dan praat ik dus... Eind jaren 40, begin jaren 50. Toen hadden we zaterdagsochtend school. En dan kwamen we om half één of twaalf uur half één naar school. En dan stond er altijd enorme groentesoep. En dat was echt zo'n hele dikke soep, dat je lepel erin bleef plakken. Nou, dat was één heimwegezet. En was dat lekker of smerig? Heerlijk. Heerlijk. Ik bedoel, mijn vrouw kan het niet zo maken. Ik ook niet. En wat ook kan, en dat is typisch, mijn moeder was onderwijzeres, maar toen ze trouwde, mocht ze niet meer voor de klas. En mijn moeder had dan ook vaak gerechten waar je lang voor kon zitten, voor het draadjesvlees. Wat ik nog steeds heerlijk vind. Maar dan moet je echt heel lang laten sudderen. Daar moet je de tijd voor nemen. Daar heb ik nog steeds En dan denk ik dus terug aan die hele goede oude tijd. Heimwee. Voor mij is echt een heimwegezet. Echt, opa vertelt dit hoor. Rozander, heb jij een heimweg? Genoeg? Ja, nou, ik, ik vind altijd als ik naar mijn moeder ga, dan uh, wil ik altijd graag saus, Haar eigen gemaakte saus. Dat is wel heel lekker. En ja. ravioli uit Blik op vakantie. Maar dat is niet echt een recept. Dat kan je <laughs> nog koken. Uh, en meneer ja. Vonk ook nog een heimbeerrecept? Ja, uit de, vroeg, uit de vroegere tijden. Als we dan thuis snechten aten. Of ettersoop. Uh, dat pliefde ik niet. Uh, en dan kookte mijn moeder speciaal voor mij rijst te Dat bestond uit gekookte rijst. Met uh, kaneel erbij. Uh, bruine suiker en boter. En, boter, en dan uh, ja. werd dat gekookt. En dan werd de daarna in bed gezet om uh, met een doek erom op temperatuur te blijven. Uh, ik heb het daarna nooit meer gegeten. Ik vond het Heerlijk, speciaal voor mij gemaakt. Uh, maar mm. nou, tegenwoordig vind ik ze net ook lekker. Dus eet ik gewoon net ah. de soep. <laughs> U heeft een uh, mevrouw Luijten een, een rubriek in trouw gehad. Daar kwamen allemaal dit soort verhalen. Hè? Ja, ja, mensen melden zich via de krant aan. En ja, bent allemaal echt prachtige verhalen en heel verschillend. En dat, dat was eigenlijk zo leuk eraan. En ik merkte in die periode dat ik voor de krant schreef dat ja, wie ik gewoon zelf ook maar ontmoette op een feestje of, of nou ja, een werkbijeenkomst. En ik vertelde dat ik met deze rubriek bezig was. Iedereen begon meteen, oh ja, nee, ik heb er ook wel een. Weet ja. je, zoals we nu ook met z'n allen praten... Iedereen heeft wel op zijn minst één gerecht waarvan je denkt van, oh ja, nee, dat was zo. En dat je no daar nog niet alleen nog het gerecht weet, maar dat je ook gewoon de omstandigheden nog weet. Hoe je dat, ja, hoe je dat toen had, of wie dat voor je maakte, of welke plek je toen was. Of ja, en je kan, je kan je het altijd zo. gebruiken, lijkt me. Op een dood moment in een gesprek roep je gewoon, wat is jouw Nou Ja, nee, het is echt een enorme tip. Uh, ja. Want de verhalen die staan in het boek en op de andere pagina staat dan het recept. Uh, ja, zat er er ook ik, nog iets ik vind van... dat wel dat het bij elkaar hoort. Je ja. moet het verhaal lezen en nou, daarna krijg je sowieso enorme trek ja. Recepten gaan maken, dus het werkt twee kanten op. Maar ik dat vind ik wel doen. een beetje verwarrend. Want of ik wil een kookboek of ik wil een leesboek, maar ik ga geen kookboek kopen om te lezen of een leesboek om te koken. Ja, waarom niet? Lees je ja. geen kookboek? Nee. nee, je gaat niet voor je lol lezen, toch? <grijg> dat is toch hartstikke leuk. Nee, er zijn heel veel mensen die kookboeken lezen. Die er ja, nooit <grijg> wat uit maken, maar die gewoon lekker op de bank Oké, Dat ja. Ja. Okay. Ja. Dan ben je ja. gewoon ja. niet de doel. Of gewoon lekker s'avonds in bed gewoon een verhaaltje nemen. Wat je morgen wilt gaan eten. ja, het komt mij heel bekend voor. Je doet regelmatig. Zat er iets gemeenschappelijks in die verhalen? Um, nou, het, het, het verlangen naar iets, de, de, de, gewoon het fenomeen herinnering. Uh, er kwam, viel mij op heel veel moeders in voor. Dat veel bijzondere gerechten hangen toch vaak samen met je moeder of je ja. grootmoeder... Of, uh, dus het is niet helemaal toevallig dat we het nu vlak voor moederdag uitbrengen. Want oh, dat, dat zagen we wel schilme. een beetje. Als, nee, maar dat zagen we wel echt als rode, rode draad. Nou, mijn eigen moeder staat er ook in. Mijn schoonmoeder staat er ook in, toevallig. Dat ja, ja. is een beetje familieboek, zag ik. Uh, nou ja. En wel een beetje oudere mensen, niet? Want, nee, uh... nee, er zat ook een meisje van, van, van uh, toen, ze de, uh, toen ik interviewde, was ze nog 13, geloof ik. Dus een, een heimweerrecept kan van alle tijden zijn. Zij had bijvoorbeeld oh, wow. de kwarktaart die al nou ja, sinds. Aardbeide kwarktaart maakt ze al sinds de tweede. Ja, sinds haar tweede eet ze. En dat is altijd een traditie op verjaardagen oh, in, het, ja. in het gezin. Ja. Heeft u ja, ook alle zonde. recepten gemaakt? Want ha, zaten er bijvoorbeeld ook wel verhalen en recepten bij die zo vies waren? Dat er, nou, die komen niet in. <lacht> dat ik heb geprobeerd alles te maken. Er was op een gegeven moment eentje fluitjespap. Dat vond ik echt te vies, ja. waarvan uh, de, de moeder waar het dan van was, het recept ook zei van nee, dat moet je niet doen. Dat is, uh, ja. dat is koude macaroni en daar dan uh, kustart met rozijnen doorheen. Ah oh, wat, Klinkt wel heel erg. Maar is dat er klink. wel in? Ja, het is een heel mooi verhaal van het van, van drie jongens in de jaren 70 van die op opgroeide pubers, altijd honger, dus dat die fluitjespap, dat vult dan zo lekker. En het heette zo, ze noemden het zo, omdat ze dan door die macaroni gingen fluiten... Goed verhaal meer meer gemaaaltijd. Ja, okay. ja. Maar de meeste van die recepten zijn dus wel heel smakelijk. Ja, en ik heb, ik, ik heb ze juist gemaakt... om te, te zorgen dat ik het zo op kan schrijven... dat het ook nu nog voor iedereen te maken is. En dat je net de tips erbij krijgt... over hoe je het lekker maakt. Ja. U heeft een soort missie eigenlijk... om mensen weer beter aan het koken te krijgen. Want uw vorige boek, dat heette... Koken zonder pakjes en zakjes. Ja, ben Goed. ik met Rosanne Hertberger nog over oh ja? in de clinch geweest. Oh ja? Ja, dus, oh. <laughs> Zij is gek op kans-en-klaar dingen. Oh, Rosanne, <laughs> schaam je. <laughs> he, he, he, hebben wij opvoeding nodig als Nederlanders, als het gaat om koken? Nou, ik ben niet zo van het opvoederige vingertje, maar ik, ik denk wel dat eh, het lekkerder kan in Nederland. En dat met iets meer moeite kun je vaak dingen prima zelf maken, in plaats van de kant-en-klaar versie te nemen, of, of het pak waar je dan wat water bij moet doen. Of, ja. Superhandig. Ja, Rosanne, jullie zijn in discussie geweest... want jij bent wel van de pakjes en de zakjes, Ja, dat is een artikel van een paar maanden geleden. Maar inderdaad, ja, ik vind dat echt heel handig. Dus als ik echt heel, heel laat thuis kom... dat ik dan niet uh, nog een uur hoef te gaan staan koken of zo. Maar dan gewoon zo'n ding in de magnetron... en die uh, van... Een bepaalde supermarkt is echt heel lekker. En die hebben nu ook net een hele nieuwe reeks. Dus uh, ja. over Ja, ja, ja. ja, ja mevrouw Luiten, wat, ja, wat is hier tegen in te brengen? Valt hier nog wat aan te doen? Nee, aan Rosanne valt niks meer te <laughs> doen. Hoewel ik al, bij de vorige ontmoeting heb ik er een potje zelfgemaakte pesto gegeten. Nou, daar had ze het net nog over. Dus, heel dus, lekker. dat ja, ja, ja, ja. was dan toch wel. Maar is het zo dat de, de, de, de, de traditie die je dan ook in die recepten in dit kookboek, de Heimweerkeuken, terugziet? Bijvoorbeeld de tijd die je aan zo'n stoof, zo schotel besteedt. Geven wij die tijd er niet meer aan? Is dat. Is dat uh, nou, duidelijk? bijvoorbeeld draadjesvlees is een heel mooi voorbeeld. Want uh, het actieve werk aan draadjesvlees is 10 minuten. hè? Ja, daarna moet het ja, vier uur hoe lang je wil. Maar daar dat, dat hoef je niet naast te gaan zitten. Dat, dat, dat, dat gebeurt helemaal jou? vanzelf. Ja. Ja. Dat weet ik altijd. Nee, dus er, zijn, er zijn heel veel dingen waarvan eigenlijk de actieve tijd in de keuken... snijden, mm. hakken, roeren, et cetera, vrij kort is. Ja. En daarna moet het gewoon een tijdje staan. Of in de oven bijvoorbeeld. ja Dat dat, je niet ja, dat vier uur op het gas moet, dat kan tegenwoordig toch niet meer. Ik vind het Ja, maar wat ja, is ook, ja. ja, maar als, als, als die regenachtige zondagen? Dat je gewoon niks verder gepland hebt. Ja, dan en heel langzaam gaat je huis en je doet niks, gewoon is om de onder twee uur ga je eens kijken. Nou, het staat er maar met een bij. afhaalmaaltijd van de Surinamer dan gaat het thuis ook heel lekker. <laughs> ja. Ja, we <laughs> hebben het echt onverbeterlijk, Maar eh, is, zijn we te lui geworden als het gaat om koken of denken we dat het te ingewikkeld is? Wat wat was ik denk kwijt? dat we ten onrechte denken dat het <coughs> ingewikkeld is en dat eh, kijk. Uh, Magnetronmaaltijden, de, de vijf minuten plingrecepten. Daar, daar kan niks tegenop, wat je zelf maakt. Maar er zijn heel veel pakken in de winkel, van die maaltijd mixen. Ja, en daar staat wel met... op uh, kip met prei en champignons. En dan moet je toevoegen kip, prei en champignons. Nou, die bijvoorbeeld. Ja, dat, dat vind ik absurd. Oh. En dan moet je, je moet zelf die ingrediënten toch kopen. die kip moet je toch in st stukjes snijden. die prei ook. Ja, maak dan zelf even snel dat sausje met ingrediënten die je toch vaak wel in je keukenkastje hebt staan. Dus het en dan kan best is het echt lekkerder. Ja. Ja. Zijn er favorieten? Kom je, kom je veel gerechten vaker tegen? Zijn er gerechten die je vaker tegenkomt? Dat bedoel ik eigenlijk. Dat mensen zeggen van, ja, dat, dat we dat niet meer eten met z'n allen. Dat is jammer. Die, specifiek in het boek? of? Nee, in de verhalen die jij hoort van mensen. Uh, is... Nou, kijk, sowieso dingen als uh, ertersoep, draadjesvlees. Maar dat... die hebben we nog allemaal. Ja, die hebben, maar die maken mensen eigenlijk niet zo vaak meer. Maar je hebt in Amsterdam nog een speciaal uh, restaurant... waar je draadjesvlees kan eten. Ja. Mijn moeder. Ja. bij de op de hoek van ik de Rozengracht? <laughs> mijn moeder. Ja, ik ben daar uh, met mijn... Uh, Kinderen ooit geweest. Uh, ook uh, inderdaad, Heimweer verwees draadjesvlees. Echt een Heimweer Maar is dat de, de naam van het restaurant? Dat is mijn moeder. moeder? Dat is, dat moeder. Nou, ah, okay. En dan kun je gewoon uh, uh, draadjesvlees eten. Heerlijk. Ja, goed. Amsterdam, ja. wel meer restaurants speciaal. die allemaal nog ouderwetse Hollands gerechten koken. Ja. En de tracteur heeft het ook, kan je nog thuis ook Dat is de volgende keer. Maar ik denk ook dat het niet te maken heeft met dat we te weinig tijd willen besteden. Daaraan natuurlijk. En, dan en dan moet we ook tijd mo allemaal aan andere dingen. We allemaal haast, haast, we haast. Dan moeten we ook nog heel lang wachten tot we weer met de trein we... kunnen. Ja. En dan kunnen we helemaal ja, geen Ja, helemaal maken. Maken. geen Goed. Het boek heet De Heimweekeuken. De informatie zetten we op de website www. Dit is de dag .nu. Maybe You've asked me meet you here to tell me That you wanna try and work it out Or oh, let me down gently Jump the fence. We were hiding out. We were playing. Jonathan Jeremiah, lost. Welkom in de tijdmachine. Ja, en in de tijdmachine gaan wij terug in de tijd met de historicus Vic uh, Meijer. Koningin Beatrix brengt vandaag haar eerste staatsbezoek aan het Verenigd Duitsland. Vic, uh, waarom uh, gaat ze dat nu pas doen eigenlijk? Gaan we zometeen met jou bespreken en wat betekent het voor onze relatie met Duitsland? Maar eerst vragen we altijd aan jou, naar welk jaar reizen wij terug? 1966. Want, wat gebeurde er toen? Een jaar eerder werd Beatrix in de tuin van Soestdijk gesignaleerd... met een knappe jongeman, Klaus van Amsberg. En natuurlijk kwamen er toen meteen problemen van deze man uit Duitsland. Was lid geweest van de Hitlerjugend, wat toen verplicht was... Loe de Jong moest een, on, een, een onderzoek gaan doen of het allemaal goed was. En uiteindelijk kwam dus de parlementaire toestemming... en kon op 10 maart 1966 het huwelijk van Beatrix... met Klaus van Amsberg worden uh, ingezegend. Ja, En dat lag gevoelig nog toen. En dat lag toen heel gevoelig, want er waren allerlei bezwaren tegen... van uh, zowel van republikeinen als van mensen die vonden dat dat niet ging... met een Duitser en anderen zeiden weer... daar worden weer de banden met Duitsland worden natuurlijk weer uh, uh, bestendigd... Want Natuurlijk, uh, uh, Willem, Willem III had een Duitse vrouw, uh, Wilhelmina. Uh, Juliana had een Duitse man. Ja en uh, zij nu weer, wordt. Dus er werd een beetje toen gezegd van... het wordt eigenlijk een heel Duits aandoend uh, koningschap. Ja, want, maar Beatrix zelf is ook al half Duits. Nee, een Duitse vader. En, natuurlijk, en een Duitse vader en een Duitse uh, grootmoeder. Dus ja. het is natuurlijk een, een, een, een zeer met Duitsland verbonden familie. En dan ga ik nog niet eens in op die hele uh, geschiedenis met uh, van Nassau. Dus allemaal hoe dat dan weer gaat via zijlijnen, via de Friese tak. Dus ook dat kwam dus uit Dillenburg uit Duitsland, dus... Heel hoop ze ja, Mijn oma die vertelde dat ze daar zo boos over waren, mijn grootouders, dat ze niet meer de vlag uitstaken op Koningin de Dag. Omdat de Koningin met een Duitser de koningin met een Duitser was getrouwd, ja. En toen in de jaren tachtig toen wilde mijn opa wel weer vlaggen en mijn oma niet. En toen gingen ze halve dagen vlaggen. Oh, niet half, stop. <lacht> nee, <lacht> nee, half dagen. Nee, <lacht> <Ja>. halve dagen. Ja, <lacht> <lacht> En, en wat, wat natuurlijk wel waar is, en dat moet je Klaus nadenken. Klaus heeft natuurlijk wel de, de harten van Nederland gewonnen. Ik ben helemaal geen royalist, tegendeel zelfs. Maar ik bedoel, dat kun je van Klaus, moet je hem niet ontzeggen. Hij heeft natuurlijk een enorme goodwill gekweekt. En daardoor gingen de harde kanten eraf. Ja. Maar toen zij dus weer in 1980 uh, aan uh, de macht kwam... toen kreeg je natuurlijk uh, geen kroning zonder woning. Ja. En toen kreeg je natuurlijk die enorme rellen die daar geweest zijn... de krakersrellen in Amsterdam... die natuurlijk geleid hebben tot nieuwe uh, protesten... En toen kwam... Maar dat was tegen de monarchie niet zozeer, tegen Duitsland. Of speelde dat toen ook nog mee? Speel, het speelde wel een beetje mee, maar het werd natuurlijk gemitigeerd. Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland natuurlijk altijd iets gehad... wat bijna anti-Duits is. We hebben altijd een beetje dat Calimero-effect. Van wij zijn klein en zij zijn groot. Is en dat zo. speelde natuurlijk ook met dat gigantische trauma van 1974. van de, Het verliezen van de <coughs> wereldbeker, de, de wereldkampioenschap finale. En je krijgt altijd in Nederland iets... Dat Duitsland iets, ja, iets vreemds is. Duits op scholen wordt door leerlingen nauwelijks gevolgd. Nee, nee. Het aantal studenten aan de Universiteit van Amsterdam voor Duits is op de vingers van één hand te tellen. Echt waar, ja. Echt Per jaar. Die dus imago van Duitse leraren is Duitsland ook niet goed. is raar. En tegelijkertijd doen we ook iets heel raars. Ik heb gisteravond op internet ook allemaal zitten checken. Wij geven onszelf als bevolking een 7,2. De Duitsers deugen nu wel, maar krijgen een 6,8. Waarmee ze gestegen zijn. Dus er is zo'n zo morele waardering... waarbij die Duitsers toch altijd ja. nog lager staan dan wij. Maar nou even terug naar die staatsbezoeken. Want in 82 was er een staatsbezoek Ik... aan het oude Duitsland... Ah, nog niet herenigd. Nee. Lag dat gevoelig? Dat lag niet meer zo gevoelig. Toen werd dat langzamerhand... al beter. En je krijgt natuurlijk... voor Beatrix, die heeft dat toen gedaan, werd toen ontvangen... in Bonn. Is toen ook geweest uh, bij de muur. Uh, werd ontvangen in het... Herrezen in Duitsland. Je zou je kunnen afvragen waarom niet eerder. Juliana is geweest in 1971, ook maar goed. Zij, dus nu in 1982. En dat was een, een, een groot staatsbezoek waar veel minder aandacht voor kwam dan nu. Toen is ze nog geweest in 1994 in 1991 en 2004 voor officiële bezoeken. Niet officiële staatsbezoeken, want niet door het staatshoofd uitgenodigd. En nu, nu zie ik het bezoek van. 2012, een beetje als de cirkel is rond. Ja, je zegt, kort na haar aantreden is ze geweest... En, en vlak voor haar abdicatie, dat, denk ik. Althans, dat vermoeden ah, we. Want de abdicatie ja. zal toch één deze jaren gaan uh, plaatsvinden. Tussen nu en tien jaar... Tussen nu en, ja... Zal ik... het wel gebeuren. En wat is nou het verschil? Het, dan, het was wel een officieel bezoek, maar geen staatsbezoek? Nou, dan word je dus niet uitgenodigd door het staatshoofd. Dan in 2004 bijvoorbeeld ging ze uh, naar Berlijn om de Nederlandse ambassade uh, te openen. Oh. Dus dan breng je wel een officieel bezoek, maar dan is het geen ja. staatsbezoek. Maar werd ze dan eerder niet uitgenodigd? Of hoe is dat, dan? Uh, dat, dat, dat, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk... Uh, uh, voor haar is natuurlijk ook die verbondenheid. Ik bedoel, zij zal ook drommels goed weten... dat de wortels van de familie toch zwaar in Duitsland uh, ja. liggen. En Ze zal er als mens ook regelmatig komen, vermoed ik. Ze kwam er ook regelmatig, ja. Of komt er ook regelmatig. Zeker. Ja. En ik denk, voor Nederland is dit bezoek ontzettend belangrijk. Wat ik <tie> nooit me gerealiseerd heb, dat is als er een staatsbezoek komt... dat er dan ook enorme economische ja. belangen... Aan daar, gaat, daar gaat het toch juist ja, dan maar, om? Ja. In, in de Europese Unie stemmen wij vaak met Duitsland mee. Een van die noordelijke sterke landen tegenover de zuidelijke landen. Maar als je dus ziet dat er in Nederland met Duitsland 130 miljard per jaar omgaat. De belangrijkste handelspartner. Wij, wij exporteren 68 miljard en we importeren voor 63 miljard. Dat zijn dus gigantische uh, bedragen. En dat betekent dus ook. Hoe belangrijk het is. En ik vind ook dat er best ook meer aandacht mag komen. wel eens voor de Duitse literatuur. Want dat is toch echt iets moois. En kinderen op school, ja, die leren dat niet. Er wordt er gezegd, de naamvallen zijn te moeilijk. Het is te zwaar allemaal. Terwijl ik vind dat dat best geleerd kan worden. Is ze ook een beetje populair in Duitsland eigenlijk, Beatrix? Ja, in Duitsland is Beatrix soms denk ik wel eens populairder dan bij ons. Ze is eerst, Beatrix heeft zo'n curve gemaakt. Ze is eerst populair geweest. Toen is het weer een tijdje ingezakt. En nu begint het weer een beetje eruit te komen. Kijk, Willem-Alexander heeft natuurlijk in de afgelopen jaren niet altijd de evenhandige weg uh, bewandeld. Maar Beatrix is in Nederland, denk ik, toch behoorlijk onomstreden. Uh, ik heb wel eens gehoord van overtuigde republikeinen. die zeiden: als er nu. Verkiezingen gehouden zouden moeten voor de president. Dan zou waarschijnlijk Beatrix gekozen worden. Ja. Ze hebben in Duits natuurlijk geen koning of koningin. Dat kan ook nog schelen. Dat is bedoel, dan heb je niet een natuurlijke gesprekspartner voor nee, haar. Nee, dat is waar. Maar het is nu. Het is, dit is ook wel heel duidelijk voorgekookt. Want drie weken geleden, op 23 maart, werd de keukenhof geopend. En de keuken werd geopend ja. door mevrouw Wolf. De echtgenote van de president. Dus dit hele bezoek. En alles wat erbij hoort is natuurlijk helemaal voorgekookt. Niet voor niets is nu ook in de Keukenhof Duitsland het thema. Waar je dus allerlei zaken ziet. Duitse dichters, Duitse muzici, Duitse sport. Dus ja. Duitsland is echt het thema. Dus ik denk dat er een soort uh, uh, actie op touw gezet is om Duitsland meer onder de aandacht van de Nederlanders te brengen. Het is wel goed om dat te doen in een jaar dat er geen EK of WK voetbal is. Ja, dat is, is altijd fijn. Want volgend jaar wordt het weinig weer honderd. Volgend jaar wordt het gegarandeerd weer hommelus. Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Rickard Zuiderveld. Rickard, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een amuse voor ons? Uh, ja, een kleintje. Ik vond hier het keukenhof voorgekookt ook wel aardig, vrouw. <laughs> maar dat is even naar aanleiding van het <laughs> nieuws. Heeft u een wapen thuis? Er komt controle op wat er in de wet beklonken is... Een mooie kans om weer een put te dempen... nadat er weer een kalf verdronken is. Uh, ja, leuk is die niet. Uh, we gaan... Nee, we ook niet. We gaan naar de heimweekkeuken. Het potje pruttelt in de heimweekkeuken. Een geur die ons terugvoert naar de tijd... van rust en regelmaat, gezelligheid. Van ganzenbord, van tegeltjes met spreuken. De post werd om een uur of tien gebracht. Om elf uur dertig kwam de trein voorbij... En in de schuur van opa's boerderij werd niet gediscussieerd, gewoon geslacht. Hoe simpel was een mensenleven toen? Nu koken wij een potje moeilijk doen. We raken om een minpunt van de kook. En anderlands recept deugt voor geen meter. Ach, vroeger, vroeger. Toen was alles beter. Eén ding is zeker: ons geheugen ook. Dankjewel, Rickard. Heel mooi. We zetten hem op de website. Dit is de dag.nu. Straks na drie uur een reportage over de impact voor politieagenten die te maken krijgen met een drama als in aan de Rijn. Er zit een aantal hartstikke kapot die dit hebben meegemaakt. Ik heb vanmiddag geprobeerd nu pas om met ze in gesprek te komen, dat lukt dus gewoon nog niet. Zei korpschef Jan Stikvoort gisteravond bij Paul Witteman... straks het verhaal van een agent die in de ziektewet belandde... na een geweldsincident. Wij bedanken onze gasten. NRC-columniste Rosanne Hetsenberger, bestuurslid Chris Vonk. Karin Luiten die een boek schreef over heimweerrecepten... en Fik Meijer, met hem spraken we over Duitsland. Hartelijk dank allemaal, leuk dat jullie er waren... en wij gaan luisteren naar het nieuws van drie uur. Tot zo!